Volgens het akkoord zou Iran nog dit jaar driekwart kwart van zijn laagverrijkt uranium naar Rusland moeten sturen. Daar wordt de nucleaire brandstof geschikt gemaakt voor gebruik in een kernreactor in Teheran waar medische isotopen worden gemaakt. Door die afspraak zou het Westen niet meer bang hoeven te zijn dat Iran het laagverrijkt uranium gebruikt voor kernwapens. Iran, Amerika, Rusland en Frankrijk krijgen tot vrijdag de tijd om het ontwerpakkoord van de onderhandelaars goed te keuren. Israël en de Verenigde Staten zijn begonnen aan een grote militaire oefening die twee weken gaat duren. Ze bereiden zich voor op mogelijke raketaanvallen op Israël van drie kanten. Uit Zuid-Libanon, Syrië en Iran. Dat scenario kan werkelijkheid worden als Israël de nucleaire installaties in Iran aanvalt. Daarmee heeft Israël al vaak gedreigd. Israël noemt het toeval dat de oefening samenvalt met de onderhandelingen in Wenen over het Iraanse atoomprogramma. Voor het eerst heeft een bedrijf een boete gekregen voor het dieronvriendelijk vervoeren van vee. De Voedsel- en Warenautoriteit had het Gelderse transportbedrijf in april al een waarschuwing gegeven. Onlangs bleken bij een controle runderen verwondingen te hebben omdat ze in een veel te kleine ruimte zaten. Het bedrijf moet een boete van 5000 euro betalen. De VWA kan sinds begin dit jaar boetes uitdelen als vee op een dieronvriendelijke manier wordt vervoerd. De kunstcollectie van Dirk Schieringa had in zijn museum in Spanbroek kunnen blijven. Gisteravond liet ABN Amro 1300 kunstwerken uit Spanbroek weghalen, die als onderpand dienden voor een lening. ABN Amro wilde zo voorkomen dat de Belastingdienst beslag zou leggen op de collectie. Met een zogeheten bodemverhuurconstructie, waarbij de schilderijen verhuurd worden aan een derde, had ABN Amro dat doel ook kunnen bereiken. Waarom Schieringa niet mee wilde werken, is onduidelijk. Het weer, geregeld zon bij 11 tot 16 graden. Morgen enige tijd regen. Het wordt dan tussen 6 graden in het noordoosten tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS.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 Don't left hand side? Pass the dough. Don't left hand side? It's a bubble. feel it i'm side it up up on It's a good point. Dat van de cijfers klinkt. Niet de allerduurste wijn, die zonder kater drinkt. Geen bloemetuig in bloei, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, niet, niet het, hand. het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zijn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 Thought the pain would pass It's been nearly an hour since I... Linsen. En ik had een vraag aan Cordate. Er zijn zoveel ontwikkelingsorganisaties. Wat maakt jullie nou anders? Ze vertelden dat hun fondsen, zoals Cordate Mimisa, Cordate Mensen in Nood en Cordate Microkrediet samenwerken. Zo bieden ze en noodhulp, en medische zorg, en investering in de lokale economie. Daarom is Cordate de ontwikkelingssamenwerker. Heeft u ook een vraag? Stel hem op cordate.nl.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 Van Zandvoort. van de herfst. De regen verpest een middag in maart tenminste dat had ze gedacht maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard dus ik ben de laatste die lout en met zonder jas stap ik naar buiten begin ik mijn tocht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 Jazz Musician With the...